NOS Nieuws van 8 uur. Jobboots Oots met het NOS. Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Brazilië... hebben 19 medailles in de wacht gesleept. 8 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen plakken. Vier jaar geleden behaalde de oranje ploeg in Londen 20 medailles. De meeste medailles gaan naar de Verenigde Staten, 119 in totaal. Nederland eindigt net buiten de top 10 in de medaillespiegel. Het resultaat is voor chef de mission Maurits Hendricks teleurstellend... maar hij is trots op de gouden plakken die het Nederlandse team heeft binnengehaald. Teunster Susanne Wevers, die goud won op de balk... draagt vannacht de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie. De politie in Harlingen heeft de schipper aangehouden van de boot... waarop drie mensen om het leven kwamen bij een mastbreuk. Hij wordt als eigenaar verantwoordelijk gehouden. De twee tweemaster voer op zee net buiten de haven van Harlingen... toen de voorste mast afbrak. Die kwam op drie opvarenden terecht die het niet overleefden. Het gaat om Duitse mannen van 19, 43 en 48 jaar... De boot was gecharterd door een Duitse familie van twaalf personen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het ongeluk in Harlingen. Het Openbaar Ministerie worstelt met berichten die versleuteld zijn, bijvoorbeeld via WhatsApp. Versleuteling houdt in dat de informatie onleesbaar is voor onbevoegden. Tegenwoordig kan zelfs WhatsApp zelf de berichten niet ontcijferen en dat is voor de opsporingsdiensten een groot probleem. Het OM wil nu mogelijkheden hebben om in opsporingszaken toch berichten van verdachten te kunnen meelezen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door hun telefoons te hacken, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. Twee mannen van 20 en 24 uit Kroatië zijn zwaar gewond geraakt toen ze aan het werk waren op een vrachtschip in de Waalhaven in Rotterdam. Het schip lag afgemeerd bij een havenbedrijf, meldt RTV Rijnmond. De Kroaten maakten vanmiddag een val van 6 meter toen een loopbrug tussen de kade en het schip opeens in beweging kwam. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer opklaringen en minder buien. Morgen overwegend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag veel zon en temperaturen tot 28 graden. In het zuiden kan het tropisch warm worden. Dit was CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Het tweede uur van ZFM Klassiek op deze zondag. Uitzending tussen 7 en 9 uur. Vandaag eh, laten we u stukken horen die door de popgroep Exception ooit eens verpopt of verjazd zijn. En eh, vandaag laten we u dus de originele daarvan horen. En het stuk wat u net hoorde, dat was van de Spaanse componist Manuel de Falla. En nou uh, ga ik waarschijnlijk uh, op mijn gezicht, want nu moet ik Spaans gaan praten. Uh, het, nummer, dat heet, het stuk dat heet El Amor Brujo, en het is de Danza Ritual del Fuego. Nou, uh, ik zal nu wel ru ru ruzie met Spanjaarden krijgen, maar goed. Het betekent in ieder geval zoveel als de Ritual Fire Dance, oftewel de rituele varen. Dans. De uitvoerende, eh, het orkest, wordt eh, bij de historie helaas niet vermeld. De dirigent is echter wel een hele beroemde. En dat was Daniel Barenboim. Niet tenminste, zou ik zeggen. We gaan door met het volgende stuk, dat ook door Exception op de eerste LP eh, is bewerkt. En gaat nu dus luisteren naar het origineel. Camille Saint-Saëns schreef het. Franse componist, eh, een beetje uit de tijd na César Frank. Uh, en het stuk wat wij van hem gaan draaien, dat heet De Danse Macabre en dat is in G mineur. Het stuk wordt uitgevoerd door het Slovak Symphony Orchestra onder leiding van Keith Clark. De Danse Macabre. mm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 Joan Sebastian Bachlus, het Italiaans Concert in F, deel 1.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 Fundamentaal stuk van George Gershwin, The Rhapsody in Blue. En eh, mocht u suggesties hebben trouwens eh, voor dit programma, verzoeken of suggesties of wat dan ook... Uh, laat het ons dan gerust weten via Facebook, want daar zijn wij makkelijk te bereiken. Via de pagina www.facebook.com. Uh, ZFM Klassiek. Niet luncht, maar klassiek. ZFM Klassiek. Daar zijn we te bereiken en daar kunt u altijd uw suggesties kwijt. Wij lezen dat en wij gaan er natuurlijk voor zover mogelijk op alle suggesties in. We zijn nu bezig met uh, stukken die uh, door de popgroep Exception in de tijd verpopt, uh, verjazd zijn. En daarvan draaien we vandaag de originele. Zodat u weet waar ze het toen de tijd vandaan hebben gehaald. De volgende componist is een uh, oude jongen en dat is Tommaso Albinioni. En uh, van hem gaan wij draaien het Adagio in G mineur. En het uh, wordt uitgevoerd door een zeer gerenommeerd orkest, namelijk uh, The Academy of St. Martin in the Fields. En dat is een zeer beroemd Engels kamerorkest. The Academy of St. Martin in the Fields. En hun dirigent is minstens zo beroemd, want die is ook zelfs in de Adelstand verheven, Sir Neville Mariner. Adagio in Gemineur van Tommaso Abel Albinioni.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 Uh, uit de tweede orkest -suite van Johan Sebastiaan Bach. En de uitvoerende van dit stuk uh, is uh, Raymond Leppard. Of Leppard mag je ook zeggen, fluit. En uh, hij, doet dat samen, hij doet dat samen met The English Chamber Orchestra. Dus het zal wel Leppard zijn. Raymond Leppard, en die speelt fluit. En The English Chamber Orchestra. Rie. ...uit de Tweede Orkestsuite van Johan-Sebastiaan Bach. Het is voorbij voor je het weet. Het duurt maar anderhalve minuut dit uh, prachtige stukje uh, van Johan Sebastian Bach. We gaan weer naar een uh, andere grootheid uit de klassieke wereld. Ludwig van Beethoven. En van hem gaan we een stuk draaien dat komt uit het pianoconcert nummer 3 in C-mineur, opus, opus 37. Niet gaan hakken, Janssen. Dus pianoconcert nummer 3 in C-mineur, opus 37. En daaruit pakken wij deel 3. En dat heet Rondo. En als uitvoeringsinstructie stond daarbij Allegro. En voor de muziekkenners, dat betekent levendig. Christian Zacharias speelt piano en het is de Stadskapelle Dresden onder leiding van de Nederlandse dirigent Hans Fonk. Beethoven's derde pianoconcert en daaruit het rondo. Thank you. Beethoven gaan we weer naar Bach. En het volgende stuk is een, eigenlijk een, moet ik wel even een klein verhaaltje vertellen. Bach schreef uh, Das wohltemperierter klavier. En dat was een, een studie voor uh, piano. En vooral nadat de uh, getempereerde pianostemmer uh, stemming werd ingevoerd. Bedacht overigens door Bach. Um, het uh, eerste preludium daaruit. Dat uh, krijg je als je pianoles hebt en klassiek studeert... krijg je dat gegarandeerd voor je kiezen. Ik dus ook. Um, dat is eigenlijk een verzameling prachtige akkoorden. En de heer Charles Gounod die uh, dacht van... hé, hey, daar kunnen we wel eens wat mee doen. En die heeft daar toen zijn wereldberoemde Ave Maria opgeschreven Op dus de akkoorden van dat preludium van johan Sebastian Bach. Nou wordt dat normaal gezongen, maar ik vond een hele leuke en mooie uh, uitvoering ervan. En die ga ik u graag laten horen uh, vandaag. Uh, het wordt uh, uitgevoerd door Jojo Yo -Yo Ma op cello. Wie de achterliggende piano bespeelt, dat vermeldt de historie even niet. Maar goed, Jojo Ma die speelt in ieder geval de cello en... Daar gaat het om. Het is dus een uitvoering voor piano en cello. Heel mooi. Ave Maria van Bach en Guno. En zo kun je van alles plannen, playlists maken. En dan blijkt toch achteraf dat je tijd tekort hebt. Dus een aantal stukken die wij uh, gepland hadden van vandaag, verhuizen mee naar de volgende uitzending. Maar we blijven wel eventjes bij uh, Johan Sebastian Bach. Het is maar een uh, kort stukje, maar wel erg mooi. Het Siciliane uit de Sonate in S majeur. En dat wordt weer gespeeld door een grootheid op de dwarsfluit. Een van de toonaangevende fluitisten alle tijden, Jean-Pierre.